zijn nog lang niet uitgepraat over de termin, over het instrument min of meer wel, maar de man die daarachter zit, Lef Termin of Leo Termin, uh, daar heeft nog veel over te vertellen. De uitvinder uh, Stijn Dufidee uh, heeft daarover een toneeltekst geschreven die vanaf volgend weekend opnieuw wordt gespeeld in Leuven. Uh, Na het schijnt was Lenin, in hoogste eigen persoon, een van de allereerste die het instrument, de termin uh, hebben mogen beluisteren. Ja, het is eigenlijk een. een uh, als bij toeval dat Teremin het, uh, het ontdekt heeft of uitgevonden heeft, want hij was eigenlijk uh, bezig met het ontwikkelen van een toestel om de dichtheid van gassen te meten. Um, <laughs> en toen hij daarmee bezig was, merkte hij plots dat, dat het toestel dat hij ontworpen had geluid maakte. Um, uh, als de dichtheid uh, veranderde ja. uh, Bovendien bleek het niet zo Accuraat te zijn om, om de, in de dichtheid Van gassen te meten, maar omdat hij dus zelf ook Een, een klassiek opgeleid uh, Muzikant was huh? Zag hij er wel mogelijkheden in ah, dus dus De, de, de term is eigenlijk een mislukking ja. Een mislukking een Ja <laughs> Dus hij heeft, het dan, hij heeft het dan omgebouwd tot iets waar je dan muziek kon opspelen. Um, en en uh, bij het begin, van het, of, of de, de geboorte van de Sovjet-Unie zal ik maar zeggen, mm -hmm. uh, ja, was dat een land waar heel de wereld met argus ogen naar, naar zat te kijken. Wat, wat gebeurt daar ja. Uh, ja. Uh, met die communisten? Hoe gaan die dat land leiden? Enzovoort. Um, en dus vond Lenin dat ze er alle belang bij hadden om, om een zo uh, goed mogelijk beeld op te hangen van uh, waar het land mee bezig was. En dat, dat ze... Uh, um zeer vooruitstrevend waren op het gebied van wetenschap enzovoort. Ah, ja, ja. Um, en zo kreeg, uh, kreeg Termin de, de uitnodiging om, om zijn werk te komen demonstreren in het, in het Kremlin. Audientie bij Lenin. Je, ja, ook audientie bij Lenin. Uh, het moet een heel groot moment geweest zijn met, met echt uh, zeer vele hoogwaardigheidsbekleders die, er, uh, die erbij waren. Uh, daar, heeft, daar heeft Termin een demonstratie gegeven, daar heeft hij ook uh, vervolgens... Lenin zelf een stukje laten spelen op de, <laughs> uh, de termin uh, Een beetje zoals zo je een, een, uh, een kind uh, de eerste keer zijn eigen naam leert schrijven. Nou, ja, dat ja, je ja, houdt ja, het, hand, ja, het handje ja. zelf vast. Ja. En zo heeft die Lenin dan uh, een stukje um, uh, Glinka's Leverik. De Leverik van Glinka was een, een, een, een Russisch uh, ...traditionalist zal ik maar zeggen. Ja, ja. Um, en Lenin moet Wat onder speelde. de indruk geweest zijn... ...want, want hij heeft hem ja, op een soort van wereld gestuurd. Ja, he. Voilà. He. Dus uh, uh, Lenin zag daar... Um, een, een goede representant in van wat, het, uh, uh, wat de nieuwe Sovjets uh, allemaal uh, konden betekenen en, en uh, heeft, heeft Termin dan vervolgens inderdaad op een soort van promotour gestuurd doorheen, eerst doorheen Europa en vervolgens naar, naar Amerika zelfs. Is dat dan omdat we in de tijd van de uh, industrialisering zitten? Want het is een heel technisch raar instrument hè, van die Russen die... Kijk eens wat wij kunnen technologisch. Ja, ja maar ik denk dat uh, ik, ik neem aan van wel. Hè, dus uh, um, Termin is aan zijn uitvinding uh, begonnen uh, ergens uh, tussen 1917 en 1919. Die demonstratie is in 1922 uh, gevolgd. En dan later in de jaren 20 is hij dan aan die toeren begonnen. Maar Dat, dat was iets opzienbarends, maar je had effectief uh, binnen de muziek alleen al uh, in, in dezelfde periode eh dus, uh, Martinau een Fransman die die de dat... Les Rondes Martenot had uitgevonden. Is dat ook een instrument? Ja, dat is ook een instrument dat ook heel etherisch klinkt. Ja, Het was wel iets waar, waar mensen mee bezig waren. Op, uh, op dat, de om... synthesizer stond op het punt om geboren te worden. Ja, ja. Voilà. ja. ja. inderdaad. Ja. Ja. En die thema die gaat dus op wereldtournee langs Europa, Parijs, Berlijn. Ja. Is hij in België geweest, weet je dat? Uh, bij mijn weten niet. Nee. <laughs> Hall maar dus in, in inderdaad, in, in New York is die echt ontvangen als een vorst. Heeft hij heeft een, uh, een concert gespeeld. In Carnegie Hall uh, voor duizenden toeschouwers. Uh. Ja, is dat dan hij alleen of, of met de Symfonisch Orkest erbij? Of? Dus eerst, uh, eerst heeft hij daar uh, alleen gespeeld. Later heeft hij, heeft hij uh, nog concerten gedaan met het Symfonisch Orkest. En dan heeft hij op een bepaald moment, het jaartal ontsnapt me nu, heeft hij het eerste elektronische uh, orkest samengesteld. Waarbij... Allemaal termins. Met allemaal termins <laughs> of allemaal andere uh, uh, toestellen die hij nog had uitgevonden. Ja, ja. Ik vind dat leuk voor twee minuten, maar ik mag je niet aan het. Denk je dat je volledig concert moet uitzitten? Nee, ja. Of een theatervoorstelling. Ja, we gebruiken de, de termin zelf gelukkig maar drie keer in de voorstelling. op korte moment. Ja. Maar dat schijnt, kreeg hij een gage van 35.000 dollar aangeboden. Ja, ja, en die heeft hij geweigerd. Schoon, dat is gewoon een hè? soort van... Uh, ja, nog eens een, een soort van publiciteitsstunt. Uh, um, uh, ik kom uit het land van het volk. Ja, um, Hou uw dollars. Hou uw dollars. Ik, uh, <lacht> ah, ja. uh, ik speel dit voor het volk en ik speel dit niet voor het geld. Ja, uh, dus dat, dat, ja. was, dat was de... Uh, en was dat dan oprecht of was dat propaganda? Want de volgende stap in zijn geschiedenis is dat hij een bedrijf opricht. Ja, het is een, het is een heel, sowieso is termin is een heel complexe figuur, ja. vind ik. Uh, um, op het, op het ethische en morele vlak. Uh, want hij, hij neemt zijn, uh, zijn jonge vrouw... Uh, Amerikaanse vrouw? Neemt, nee, zijn Russische vrouw neemt hij mee naar Amerika. Maar... Uh, verlaat haar daar eigenlijk quasi ogenblikkelijk, uh, laat hij haar in de steek. Dan, ja, plots komt hij in de society terecht, uh, is hij een, een zeer graag geziene gast op recepties, op, wat weet ik allemaal, en daar zijn uiteraard vele interessantere vrouwen uh, dan, <lacht> dan, dan het Russinetje dat hij had meegebracht. Ja. Uh, en dus ja, hij, hij, hij, uh, hij wordt eigenlijk quasi op slag verliefd op Clara Rockmoor, uh, die hem uh, afwijst uh, vervolgens. Clara Rockmoor, dat is de, de mevrouw waar we het dus daar straks over hadden, de, ja, de, ja. de, de virtuose Geert, waar jij ja, ja. jaloers naar kijkt, dat ze dingen kan die jij niet kan. <laughs> ja. Dat was een liefdesrelatie tegen die twee. Ja, maar het, is, het is dus nooit iets geworden omdat zij hem afgewezen ja, heeft. Uh, dus als hij bekend geworden is als Teremins speelster, ja. dan is het omdat ze het van hem geleerd heeft. Um, ja, maar het is ook een beetje vice versa. Want, want uh, zij was een heel kritische uh, speelster. En uh, zij heeft heel veel um, veranderingen doorgevoerd op de termijn. In de zin van uh, dat ze hem aanspoorden om het, om het instrument uh, beter te maken. Zodat je er bijvoorbeeld wat meer staccato kon opspelen. Ja. Door, door de volume uh, ja. sneller te kunnen bedienen. He, enzovoort. He, he. Uh, maar, maar hij gaat naar de, naar de Verenigde Staten met een visum van drie maanden. Hè, om een, ja. die promotietour te voeren. Maar op de enfin, als ik zijn geschiedenis lees, hij richt daar bedrijven op. Hij heeft ja. daar tien jaar. Hij door... was eigenlijk naar daar gestuurd met een, met een dubbele opdracht. Enerzijds uh, om promotie te voeren voor, voor de Sovjetstaat. Uh, dat was de eerste opdracht. En de tweede opdracht was om te infiltreren in, uh, in de Amerikaanse society-kringen uh, bij, bij wetenschappers enzovoort. Ja. ja. Om, om spionage te voeren. En dan moest hij ook uh, wekelijks rapporten over uitbrengen bij KGB-agenten. Of op dat ogenblik nog NKVD-agenten uh, uh, die in Amerika zaten. En ah, nee. iedere, iedere dinsdag gingen uh, ging die iets eten en dan moest hij daar verslag uitbrengen. Maar hij moet toch zeer verdacht geweest zijn voor de Amerikanen ook. Ze zullen hem toch gewoon in houden. Um, hij heeft eigenlijk... Uh, quasi onmiddellijk een heel, hoe moet ik zeggen, uh, luxueuze, uh, luxueuze levensstandaard geadopteerd. Uh, en de Amerikanen en dachten, we hebben hem, hij is kapitalist ja, voilà. geworden. Hij heeft, een, <lacht> hij heeft een, uh, de ter Termin uh, Corporatie uh, opgericht uh, om zijn uitvindingen te commercialiseren. Dus dat was eigenlijk een goede dekmantel. Uh, de de Termin-biograaf Albert, Albert Glinski zegt daar eigenlijk over van, ja, het was nog, nog een soort van... Um, truc van de, van de Russen um, om niet alleen te gaan spioneren, maar om eigenlijk ook nog door zijn toestel te patenteren overal, door het in productie ja. te brengen enzovoort, haalden ze ook nog heel veel dollars binnen. Um, die <laughs> ja, ja. Ze haalden ook nog eens geld uit het, uh, uit het Westen. Okay. Um, maar dus daar zit, daar, daar zit een, een, heel rare, een heel rare sprong. Ja. Omdat hij die corporatie zelf leidt, Um, en de Russen beginnen het op den duur toch verdacht te vinden Het blijft er niet te veel geld aan zijn eigen handen plakken ja, Zeg maar, heeft ja, ja. hij er echt veel geld aan verdiend? Was er een soort Theramin-hype? Begon iedereen van Termin's te kopen? Uh, hij heeft dat verkocht aan, aan RCA Dat uh, is de Radio Corporation of America Die heeft... Uh, ah, de uh, Ja, ja. Uh, dus die heeft, uh, die heeft de termin in productie gebruikt Ja, en hij uh, vond nog andere dingen uit ook, hè Hij vond nog andere dingen uit Dus hij, hij heeft de eerste drumcomputer uitgevonden Het Ritmicon heette dat dan uh, het, verhaal, het voorloper van tv ook, eigenlijk. Ah, serieus? Ja, ja. Sorry, ja. ja. In, ja. In, De lijst in 1927 al. Ja. Hij moet het schijnt ook ooit een, het plan gehad hebben om een, sorry, om een, een onzichtbare brug te bouwen. Een, ja. een radiomagnetisch veld dat zo sterk is dat je erover kan wandelen. Oh, oh cool. Ja. ja, dat is niet gelukt. Ja. En niet golf. Wat wou je zeggen? Ja, al, al die andere uitvindingen. Hadden die, hadden die nou eh, technologisch gezien heel erg veel met dit apparaat te maken? Of was dit apparaat een soort van... Soort van basisuitvinding van hem waar, waar hij vervolgens op voortgeborduurd heeft met zijn bedrijf? Ja, dus uh, in ieder geval in de periode dat hij in, in de Verenigde Staten heeft gezeten, zeker. Hè? Dus uh, waren, het, waren het veel afgeleide van de termin. Hij heeft bijvoorbeeld de terpsitoon uitgevonden, was een instrument dat eigenlijk door dansers moest bespeeld worden. Uh, eigenlijk een uitvergrote termin, namelijk, en dan kon je uh, daarvoor dansen en dan begeleide het instrument je dansbewegingen. Maar het ja, de enige ding is, een, een interessante dansbeweging levert, leverde niet noodzakelijk een interessante... <laughs> en vice versa. Enzovoort. Dus, dus dat is niet echt een, een gigant, een doorslaand succes geworden. Um, uh, maar een belangrijke afgeleide is, uh, um, is eentje die vanuit het Amerikaanse uh, ministerie van Defensie... Uh, um, als opdracht werd gegeven, werd benaderd. Uh, om, om voor de strafinstelling op Alcatraz. De, de beruchte gevangenis van Alcatraz. om daar een alarm voor, uh, voor te ontwikkelen. Ah ja, ja. Um, ah ja, want als je voorbij een ja. termijn wandelt. dan gaat er een geluidssignaal af. Uh, voilà. zet, zet dat... Ja, voilà. Dus dat heeft, dat heeft hij gedaan. Dat was een, een zeer grote opdracht die hij binnengehaald ja, ja. heeft. Um, Wauw, dus je steekt overal termins in de grond. Als ja. Ja, er ja. gevangenen langs Daar loopt. komt dat quasi op neer: kassa. Ja. Zeg in de eerste. Nee, nee, wacht, zin het we op, moeten, zo? ja, dat, ja. verhaal is nog niet oh, klaar. Okay. <laughs> het, verhaal is, het verhaal is nog niet klaar, uh, dus hij heeft, heeft die bestelling binnengehaald, maar, maar um, ja, in 1929 is de beurs gecrasht in, uh, in Wall Street uh, en um, gaat het plots minder goed met Terminus en zijn zaken. En tot overmaat van ramp blijkt tijdens een hete zomer, ik, ik weet nu niet het juiste jaartal, maar blijkt tijdens een hete zomer dat dat alarmsysteem dat hij ontworpen heeft, dat dat eigenlijk helemaal faalt. Omwille van de luchtvochtigheid en ja, luchtvochtigheid, vochtigheid enzovoort. En daar zitten we eigenlijk terug bij, de, bij het gasmetings... Uh, ah ja, voilà. Ja, ja. Of als dus iemand reageert, een wind laat naast terremien ofzo. of zo. op de luchtdichtheid en op, op de warmte. Dus dat gaat een hele tijd af. Het gaat niet af wanneer het wel moet afgaan ah, ja, ja, ja. enzovoort. Dus dus de, de Amerikaanse staat uh, vordert de investering die ze gedaan heeft... ...volledig terug uh, van Teremin. Um, en dan komt hij dus in, in een heel lastig pakket te zitten... ...want hij heeft dat geld niet meer um, ja. om, dat, om dat terug te betalen... Um, en dan besluit hij uh, van onder te duiken. En hij gebruikt dan zijn, zijn, uh, um, zijn spionagecontacten, de NKVD-mannen, uh, die, die, uh, die hij dus iedere dinsdag moet rapport uitbrengen. En zegt hij daartegen van, ja, ik moet hier weg, want ze gaan mij, uh, ze gaan mij hier oppakken. Ja, uh, en, en, die, dan, en dan keert hij terug naar de Sovjet-Unie. Ja. Maar dat is ook een heel raar verhaal. Hè? Want er is ook het verhaal dat hij zijn Amerikaanse vrouw beu was. En... Uh, en, en dat die, ja. rechtscheiding was niet mogelijk op een of andere manier. Ik weet niet of dat, ik weet niet of dat, ze, of dat hij zijn vrouw beu was, want, er, want dat is ook nog een verhaal met een lange afwikkeling. In ieder geval, uh, hij mag zijn, zijn Amerikaanse vrouw, hij is inmiddels get, uh, getrouwd met een, uh, een zwarte zangeres, wat voor he, heel veel ophef gezorgd heeft. Uh, op het moment dat hij ermee trouwt. Ja. Um, Lavinia Williams heet ze. Uh, en en ja, het, is, het is gewoon ongehoord dat een blanke man met een zwarte vrouw trouwt. En uh, het feit dat het zoveel ophef veroorzaakt geeft ook een indicatie van, um, ja, van hoe een grote persoonlijkheid hij was. Of, ja. of hoeveel aanzien hij genoot ja. op, uh, op dat ogenblik. Maar daar trekt hij zich niks van aan. Uh, tijdens dat huwelijk uh, staat hij heel hard achter zijn vrouw, maar op het moment dat hij terug naar de Sovjet-Unie wil vluchten... blijkt dat zijn vrouw niet mee mag. Um, en, en dat is een keuze die hij toch um, rigoureus uh, doortrekt. Maar brengt, brengt geen twijfel met zich mee. Ben je, ik, ben je daar zeker van? Want ik heb, ik, ik heb er wat over zitten lezen. Er zijn mensen die beweren dat hij ontvoerd is naar mm -hmm. Rusland. Ja. Dat de KGB hem ja, ontvoerd maar dus dat heeft. is. Dat is hetgeen wat, uh, wat Lavinia Williams eigenlijk zelf... De wereld heeft ingestuurd, want hij ah, heeft ja. tegen haar er met geen woord over gerept van ik ga terug weg. En, en um, hij heeft eigenlijk zelf die ontvoering een beetje geënsceneerd om, mm. uh, om naar zijn vrouw toe minder uh, een smeerlap te lijken, zal ik ah, maar ja. zeggen. Dan kan ja, hij kan zich troosten weer. dat ze niet in de steek ja. is gelaten, maar dat hij ontvoert. Ja, is. inderdaad. Ja. En dus uh, in 1974, uh, dus dan, dan zijn we veertig jaar verder... Um, krijgt Lavinia Williams te horen dat, uh, dat Leftermie nog leeft. Ze dacht dat hij was omgekomen in gevangenschap, in Russische gevangenschap. Dus veertig jaar later krijgt ze eigenlijk te horen uh, dat hij nog leeft. Um, en blijkt ze daar blij om te zijn. Ja. Um, en Left Termin uh, doet op dat ogenblik eigenlijk een nieuw huwelijksaanzoek. Vanuit de Sovjet-Unie uh, doet hij een nieuw huwelijksaanzoek aan, aan Lavinia Williams. Te romantiek. Um, maar daar komt uiteindelijk toch niks van. Wacht, je, hebt, je hebt tussen neus en lippen gezegd dat hij was omgekomen in gevangenschap. Dat is, ja. dat is ook zo raar. Hè? Dus hij, ja. hij vraagt om terug te keren naar de Sovjet-Unie. Ja. Daar wordt hij niet met open armen ontvangen hij vliegt naar Siberië. Ja. Naar de ja. kampen. Ja. Waarom? Ja, dus vanwege, ten eerste was hij een protege van Lenin, inmiddels was Stalin aan de macht. Uh, en, oh. en, uh, Stalin was een zeer achterdochtige figuur, uh, bovendien had, had Teremin zich blijkbaar toch wat um, te goed gevoeld in, in de Verenigde Staten en iets te veel met het kapitalisme, uh, bij het kapitalisme. Ah, de aangegeven. Russen dachten ook dat hij kapitalist, um, kapitalist was geworden. En uh, voilà, dus dan, daarmee werd hij gewoon... Uh, naar de Gulag gestuurd, naar Butirka en naar, naar de, de mijnen van Colima, waar, dan, waar je de gewoon zware handarbeid moest uitvoeren, stenen kappen, uh, met ja. kruijwagens rondrijden enzovoort, in de, in, de, in de bittere kou. En waar nog wetenschappers zaten, hè? ik las de naam van Tupolev bijvoorbeeld, ja, U, ja, die, dus, die, die, zat ook, die was daar ook steenkapper. Um, ik weet niet precies wat Tupolev moest doen, <lacht> maar in ieder geval is het, is het wel zo dat, um, dat in 1942, uh, in volle oorlog, uh, het, het regime plots door heeft van ja, we hebben nu een hele hoop intelligentie naar de kampen gestuurd. Die zitten daar stenen te kappen, die kunnen betere um, andere dingen doen. Misschien ja, kunnen ja, we die ja, wel ja. gebruiken. Mm. Um, en dus dan halen ze inderdaad mensen als Tupolev en Teremin naar een, een, een charasjka, wat, wat een soort van uh, Strafinstelling is maar tegelijkertijd een, een wetenschappelijk laboratorium. En waar ze dus die, die uh, gearresteerde uh, intelligentie laten werken aan uh, nieuwe staatsopdrachten. En, en die, uh, die mannen die krijgen assistenten die wel vrije burgers zijn. Ah, ja, ja. Um, die s'avonds naar huis mogen gaan. En, en mm, de, de professor uh, blijft opgesloten. De professor blijft opgesloten in het laboratorium. <laughs> in, uh, in de instelling en, uh, en heeft daar gewoon een cel. En <laughs> heeft hij daar dingen bedacht, uitgevonden ja, dus daar, heeft die, uh, daar heeft hij onder meer, uh, waar ik daarnet van sprak, de, de sneeuwstorm, de boeraan uitgevonden. Um, Wat was het nu? Weer? En de boeraan is een, is een soort van uh, afluisterapparaat, uh, ah, ja, ja, ja. ja, ja. waarbij je stemmen in een grote menigte kunt, kunt uh, isoleren, uh, waarmee je um, um, via een infra infrarode straal, uh, die je projecteert op een, op een raam, uh, toen ...waren de meeste ramen nog enkel glas. Hè. Dus en dan kon je gemakkelijker trillingen op een, op een raam uh, opvangen. En die uh, kun je omzetten in spraakpatronen. En dan kun je door het raam luisteren naar wat iemand binnen zegt. Ja, ja, fantastisch. Ja. Wauw. Is het waar dat hij dat hem ook ooit is gevraagd om een uh, toestelletje af te, uh, te, te bouwen... ...om Stalin zelf af te luisteren? Ja, wel. Dus de, dat is onder, onder meer met die boeran uh, uh, heeft hij dat gedaan. Ehm... Um, en, en er wordt gezegd, ik weet niet of het waar is, maar dat Termin aan het eind van zijn leven nog, uh, nog tapes uh, in, zijn, uh, in zijn kleine kamertje zou hebben met uh, met, de stem van Stalin. Met, uh, met gesprekken die hij afgeluisterd heeft van Stalin. Dat was dan in, in opdracht van Lavrenti Beria, het hoofd van, uh, van de KGB, die, uh, die zelf ambitie had om Stalin op te volgen. Ja. Uh, wat net niet gelukt is, omdat Khrushchev hem uh, dan net, uh, ja. net voor was. Maar... Um, ja, Termin heeft ook uh, een, een klein dingetje ontworpen dat The Thing wordt genoemd door de, door de Amerikanen en de, en de Britten toen ze het ontdekt hebben, noemden ze het uh, Het Ding. Ja. Um, dat was een, een, een klein uh, passief uh, toestelletje. Dus ik, passief omdat er geen stroom aan te pas komt, dus geen batterij of geen, geen, uh, geen stroom. Um, wat ook een afluisterapparaatje was, met een, met een heel dun membraan en een, en, een, uh, ja. en een antennetje aan. En dat dat die um, in 1945 ontworpen om uh, in de Amerikaanse ambassade in Moskou uh, te hangen. Zonder batterijen? Maar zonder batterij um, Ze hadden dat ingewerkt in een... Uh, uh, in, een, ...in een houten bord uh, dat het, het grote zegel van, met de adelaar van de Amerikaanse president moest voorstellen. Dat is door... Uh, in, het, in het fijnste ja. Russische houtsnijwerk uh, hadden ze dat laten maken. Uh, dat werd overhandigd. Ja, maar door, blij. Door tien, door tien padvinders uh, werd het overhandigd op Independence Day. En het was 1945, ze hadden net samen de oorlog gewonnen. Dus ja. Ja. Aan, hun, aan hun bondgenoot werd een cadeautje gegeven... Uh, Ambassadeur Blij die hangt dat uh, uh, in het bijzijn van die van die padvindertjes, hangt hij dat in zijn, in zijn bureau omhoog aan de muur. Um en aan de overkant van, van uh, Spasov-Peskovskaya-Ulitsa, de, de straat van de ambassade, zat, uh, zat de KGB gewoon met een, met een ander toestel, dat terming gewoon met een ander toestel, ja. dat, uh, dat uh, radiostralen uitzond naar het toestel en daardoor de antenne liet trillen en, en zo uh, een communicatie tot stand God, gebracht. Wel, ik snap het niks was van, van op uh, was vanop afstand dat die... Het uh, uh, moet toch nog altijd gebruikt worden, dat soort... Wel, dingen. dus uh, het, dat toestel heeft daar... Uh, heeft daar verschillende jaren uh, gehangen zonder dat het is opgemerkt. Is dan toevallig door, door een Britse piloot die overvloog, uh, die plots radiosignalen opving en zei, van tja, dit is precies de Amerikaanse ambassadeur. <laughs> en die heeft dat dan gemeld aan de, uh, ja. de, de MI5 of hoe heet het in Groot-Brittannië. Uh, die hebben de CIA uh, daarvan op de hoogte gebracht en dan is er een, een speurtocht gebeurd doorheen en dan hebben ze heel, dat heel, heel die ambassade gestript van boven tot onder om het te vinden. Um, en toen ze het uiteindelijk gevonden hebben, snapten ze helemaal niet hoe, dat, hoe het werkte. En dan ja. uh, hebben ze er hun eigen specialisten opgezet um, om het te zien. Ja, hoe, hebben ze, hoe hebben ze dit nu ja. in godsnaam van elkaar gebrek, gekregen? En uh, vervolgens hebben ze het gekopieerd. En, en gebruiken uh, ze het zelf ook? Dat dus Dat soort van, worden, van, van ja. technologie wordt nog steeds gebruikt trouwens. De sneeuwstorm. Hebben we het daar al over Ja, daar heeft hij het over ja, gehad. Dat was het ja. afgelopen okay, dan ben ik gerustgesteld. <laughs> ja. het, het is goud om daar een theatertekst over om, om daar een film van te maken. Ja, het is, het is, het is eigenlijk James Bond. Hè. Het is. Uh, het is, het is uh, um. Hij was ook heel ambitieus. Hij had nog een heel lijstje van uitvindingen die hij wou doen. maar waar hij niet in geslaagd was. Ja. En een van hen was uh, het terug tot leven wekken van lijken. Dat was dat ook een, een van zijn ambities, <laughs> <Ja>. <laughs> ook met elektromagnetische schalen. Zo so heb ik ook nog wel een vanaf, lijst. Ze heeft, heeft, heeft echt een, een, een waanzinnige lijst aan, aan te ontwikkelen ideeën uh, bijgehouden, effectief. Ja. Ja. Je hebt daar in 2006 een toneelstuk over gemaakt. Lef heet dat. Dat wordt uh, vanaf volgende zaterdag, geloof ik. Vanaf Vrijdag. Vrijdag. Vrijdag. Hernomen. Eh, ja, opnieuw. Geert Wagman speelt ja. aan de term in. Ja, drie keer. Echt niet meer dan drie keer, beste niet bang zijn. Ja. Nee, maar het is, het is, een, het is een verhaal ja. met, een, met een enorme rotvaart. Want je ja. gaat effectief ja. op. op ja. In één mensenleven krijg je de hele geschiedenis van de 20e eeuw. Er is te veel gebeurd in zijn leven. Er is te veel gebeurd. Het is dus een verhaal dat echt met, met uh, uh, zeven ja. uh, um, we Met zeven mijlslaarzen doorheen wandelen. Dus, uh, um, Eerste nou, voorstelling, 9 maart in Leuven. In Leuven en een paar keer in Antwerpen ook. Okay.